Kijken naar een meeuw, hoe feillo's stil hij kan balanceren op de wind. En hij hangt dat wat te hangen in een groepje dicht bij elkaar. Maar zonder ooit te zullen botsen. Ja, hang maar lekker te genieten meeuw en strek die vleugels uit. Oh, wat heb jij toch een prachtig witte borst. Dat jij ooit uit een eitje bent gekropen. Is het op één na de wonder der natuur.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 Stoutmoedige blik Verraad de ondeugd In jouw blauwe ogen Er zit leven in jou Meer dan er ooit Ergens leven was Soms onuitstaanbaar, Maar maar altijd bevlogen Ja jij danst elke dag Wel uren door mijn hoofd En spin daar onze levensver vooruit Hoe als wij oud en knoestig zijn Wij op plekken zullen komen Waar wij ooit van droom, Want dan hebben wij De tijd en ik draag alles wat ik nodig heb, voor altijd met mij mee En wil mijn zakken met de stralen van de zon Ik heb zand om weg te geven, zelfs het niet zit voor mijn leven Ik zou vliegen als ik vliegen kon Ik klim het water van hem oog, het spuurt de wind in zijn gezicht En lacht de regen als een scherm van mij af Ja, het aller, aller, aller, aller mooiste wonder dat ben jij En dat neemt niemand van mij af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 ...dat hij ook nog een, een achterkleinkind, achter, achterkleinkind van Goethe is geweest. Dus een hele okay. bekende lijn. Klein. Maar uh, ja, het, het, het, in ieder geval, er is er altijd dus een, als je kijkt naar hoe hij als kind heeft geleefd... ...en wat hem als kind ook is overkomen... ...is het dus aan de ene kant dus de natuur en alles wat zich daarin afspeelt... ...wat hij heel intens beleeft... Uh, ...en waar zijn moeder af en toe nog duiding aan geeft... En aan de andere kant, dat mentale, theologische, hè, die, die, die mannelijke uh, redeneringen over uh, het onzichtbare. Waar dus als het, en tussen die twee werd hij dus heen, uh, kwam hij dus in een soort spanning terecht. Wat, uh, wat hij eigenlijk in zijn latere leven heeft uh, proberen te overbruggen. Hmm. Hoe gelukkig was hij, jong? Uh, hij was heel gelukkig als hij alleen was.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 Darkness falls, casting shadows on the walls. In the twilight hour, I am alone, sitting near the fireplace, dying embers warm. Solid, you all the outside. This peaceful solitude, all the outside world subdued. Everything comes back.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 Maar nou, we gaan gewoon lekker door. En Jung heeft vast ook heel veel met kinderen gehad en gehouden. Dus dat gaat prima. maar ik wil je heel erg bedanken voor de boekbespreking. Het was een ingewikkeld boek. Graag gedaan. Ja, het was een lastig uh, boek. Ja, ja, ja dus dat, nou, als luisteraars toch iets hebben van nou, die vinden dat toch interessant. Dan uiteraard kunnen ze dat boek gaan lezen. Nou, ik raad het iedereen aan om te lezen. Al is het alleen maar om, om je eigen oordeel te kunnen vellen.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 Uh, rondom, uh, uh, rondom de geboor, vanaf de geboorte tot hè, dus het, uh, het, uh, dat iemand uh, zinnelijk is of niet en uh, met de mond alles aanraakt en dan op een gegeven moment krijg je de, uh, met, uh, de, met seksuele dingen se uh, geslachtsdelen enzovoort en Jung, uh, Freud die heeft daar heel veel uh, eigenlijk tot aan zijn dood heeft hij volgehouden dat het seksuele, en dat wilde hij ook van Jung, dat dat een soort dogma was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 Eigenlijk het, het, het, het, het meest kenbaar, als ik het uh, kort mag samenvatten, is... Uh, hij, hij herkent dat seksuele stuk uh, nog wel van, uh, van Freud. Maar hij Zeker. zegt het is meer. Ja. Uh, het, het belangrijkste wat hij daarbij zegt is... ja, maar je moet ook naar het, het, het, psycholo het spirituele. In ieder geval, jij noemt het het religieuze. Is dat trouwens een beetje hetzelfde? Ja, hij vat het heel breed op. Hè. Die zegt eigenlijk het, het, het, uh, hij zegt geest en natuur tegenover elkaar. En hij zegt dat geestelijke idee... En dat natuur is eigenlijk dan dat biologische, waar dan het seksuele drang, de voortplanting... Een onderscheid tussen ziel en is. lichaam eigenlijk. Precies. Hè? Ja. Dus dat, Jung zegt, dat, dat aspect, dat geestelijke aspect, dat is eigenlijk een, een, een, een, een, iets wat veel meer eigenlijk... Mm. Dat zijn we eigenlijk kwijtgeraakt. En dat uh, was, zat vroeger veel meer ingebed in het uh, bestaan van de mens. Als iets fascinerends, maar ook iets waar je als iets vreeswekkends... Hè? Denk aan de primitieve mensen die met allemaal onbekende machten te maken had en eh, natuurkrachten waar hij eigenlijk geen grip op had. En eh, dat had een bepaalde uitwerking in de mens wat een bepaalde vorm kreeg die hij wil uiten. En dat heeft eigenlijk het religieuze en het, eh, het, het ritueel, het shamanisme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 de, er, zijn, de, er kunnen dus dromen bij zijn als je bijvoorbeeld iets hebt meegemaakt wat nogal ingrijpend voor je is. Dan uh, zoekt het onbewuste, want die moet dat, daar wordt dat opgeslagen en die wil dat verwerken. Dat zoekt eigenlijk een uitdrukkingsvorm. En dat doet hij meestal in een bepaalde taal van symbolen uh, of in beelden.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 corazón pregunta al tojo laval él está contento hermano si me dices que tú estás o oh, partido en mis pedazos si te vas de la realidad corazón de la realidad corazón Beep. <laughs>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 zijn grootouders komen uit China, ah. overgrootouders uit China. Dus, kijk erop aan, ik neem maar beetje. je over Ja, het op hebt ik heb het overop. ja. ja. <laughs> dus ja, dat was eigenlijk toch voorspellend. Ja. Want hè, waarom ja. stap je dan uh, van al die deuren en dan toch die deur binnen en kom je in de Chinese wereld? Nou, dus dat willen we natuurlijk van de professional nog <laughs> even horen wat hij ervan vindt. Is ja, het goed? Ja, natuurlijk. Nou, nee, je bent een beetje een droomverklarer, ja. Klaas. Dus wat, wat vind je van deze droom? Wat kun je ervan zeggen? Nou, allereerst dat uh, het beeld wat je schept, hè, uh, schetst van de droom, dat dat eigenlijk nog heel veel andere dingen in zich heeft. Waar, je, waar als, je, als we er een gesprek over zouden voeren, bij stil zouden kunnen staan. Hè. Dus dat, uh, dat, allemaal deuren, hè. het is een bepaalde ruimte, hoe ziet die ruimte eruit? Uh, maar ook zou je kunnen doorgaan op uh, datgene wat, er, wat je uiteindelijk kiest. En wat betekent dat voor jou?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 En daar ben ik toen naar buiten gekropen. Dat is ook een droom die steeds terugkomt. Maar dat is, die, die heb ik nog niet kunnen nee, vinden. Wat ik begrijp wat, uh, van uh, repeterende dromen. En daar klinkt het een beetje op. Dat, dat uh, die repeterende dromen blijven net zo lang terugkomen. Tot je er wat mee doet. Klopt dat ja, uh, Klaas? Klopt. Ja. ja, En je hebt er dus uiteindelijk wat mee gedaan. Want hij is uiteindelijk weggebleven. Het heeft We, zijn ja. weggevonden, blijkbaar. Ja. Die, die energie die achter die beelden zat. Hè? Ja. Want, nog, want het is misschien wel duidelijk voor uh, de...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 en kijken wat er gebeurt. En ga je dan, slapen? Het, dan kom je dus in een diepere laag van, je bewust, van, je bewust, van het bewustzijn waarbij je een verbinding legt tussen jouw bewuste en het onbewuste. Maar, maar hoe doe je dat? Want Je zegt, je, je gaat uh, weer die, sla, of die, eigenlijk die droom beleven. Maar dan moet je toch gaan slapen, denk ik. Nee hoor, je gaat gewoon die, die droom is een, is, een, is een beeld. Is als het ware een, een scène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 Nou, Mario, bedankt voor, ja, okay. voor de droom uh, ja, van je, voor het de delen daarvan. En dan hebben wij ook wat meer uh, helderheid. Um, sorry, ik ging dwars door je vraag heen, um, hoe Hoeveel procent van het totale werk is uh, zijn droom uh, in het werk van Jong?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 En dat noemt jongen complex. Mm -hmm. Dus dat is iets wat als het ware als een soort eigen persoonlijkheid, of een deelpersoonlijkheid, zoals bij Asanjoli wordt gezegd, zijn rol blijft spelen. En waardoor zo iemand in zijn leven constant troost gaat zoeken: mm -hmm. bij een ander of in bepaalde dingen, bepaalde activiteiten, of in drank of noem ja. maar op. Maar dat dat als het ware het leven gaat bepalen.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 Nou ja, zo ook Amy Warehouse. Dus we dachten haar te eren. En uh, we gaan nu even naar de luisteren met Stronger Than Me.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 dat mag met dit nummer ook wel hoor. Um, nou, wat dit nummer uh, met, het, uh, met dit verhaal dus te maken heeft, dat wordt straks uh, allemaal duidelijk. Het is eigenlijk wel, uh, wel heel apart. Um, ik wil eerst even teruggaan uh, in de geschiedenis. Uh, om aan te geven hoe iemand uh, geïnspireerd uh, kan raken door een uh, gebeurtenis. En dan ga ik even terug naar uh, woensdag uh, 28 augustus 1963. Uh, nou, de meeste mensen weten meteen uh, wat er dan uh, wat er aan de hand was uh, toen, hè, dat, uh, die datum zou echt de uh, geschiedenisboeken uh, uh, ingaan. En, uh, een baptistische dominee, daar zijn we weer hè, met de dominee. Die hebben we net ook al uh, voorbij horen komen. En nou niet met de rijke maar wel met, uh, met jonge daarnet hè, in het begin helemaal. Um, deze baptistische dominee, politiek leider en fanatiek voorvechter van de Amerikaanse burgerrechtenbeweging... ...sprak de inmiddels uh, wereldwijd uh, bekende woorden, I have a dream. Um, nou, iedereen kent dat wel natuurlijk. En uh, tijdens, dat was tijdens uh, een, een speech op Lincoln Memorial in, uh, in Washington, tijdens een hele grote demonstratie. En um, ja, dat, uh, dat deze charismatische man tot op de dag van vandaag nog steeds mensen over de hele wereld uh, weet te inspireren met, uh, met die speech. Maar ook met wat hij heeft gedaan en wat hij voor anderen heeft uh, betekend en wat hij heeft uh, weten te bereiken. Zelfs tot ver uh, na zijn uh, dood is natuurlijk heel, uh, heel bijzonder.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 Nou, natuurlijk uh, prachtige, uh, prachtige teksten van, uh, van Martin Luther King. En uh, de speech gaat hierna nog, uh, nog even door. En King sluit af met eveneens uh, legendarische woorden. Thank you God, Almighty. We are free at last. En dan moet je voorstellen dat het uh, ja, dat publiek, dat gaat echt helemaal, uh, ja, dat wordt helemaal gek natuurlijk. Want uh, ja, iedereen kan zich vinden in, in wat hij zegt daar. En nou goed, de rest van de geschiedenis is natuurlijk wel bekend. Hè? King werd vermoord in 1968. Um, zijn vastberadenheid heeft er echter wel toe geleid dat uh, uh, president Johnson in 1965 de, uh, 1965 de bekende Voting Rights Bill ondertekende, wat de, de zwarte mensen in Amerika, zoals ze dat toen ook nog noemden, hè? dat is eigenlijk uh,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 Uh, ...worden uh, bijwerkingen bijwerk van de tekst van Curtis Mayfield uh, gebruikt. Zoals uh, There Ain't No Hiding Place from the Father of Creation. Prachtige uitspraak. Of uh, Who Has Heard All man Mankind Just to Save His Own. Ook uh, prachtig natuurlijk. En als je naar de credits kijkt van het uh, nummer van Bob Marley... ...zie je daar dan ook staan uh, uh, Bob Marley en Curtis Mayfield. Dus Curtis Mayfield heeft dus ook weer de credits gekregen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 Let's get on.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 Uh, ja, Klaas, we gaan weer terug naar de realiteit van dit uur. En dat is uh, Jung. Uh, nou, we hebben nu dromen gehad. We hebben archetypes behandeld. En uh, we hadden ook nog collectieve onbewusten staan. En ik was me niet, toen ik dit voorstelde, om dit uh, erbij te doen. Dan had ik me geen benul dat we heel twee blokken mee, uh, mee bezig zijn. Maar ik vind het zo interessant. We gaan er gewoon lekker mee door. Met jou, uh, Herman? Ik vind het helemaal prima. Ja? Ja? Ja. Uh, collectieve onbewust, Kun je dat op een hele boerenkooltaal manier...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 En wat dus blijkbaar, daar is dus iets in opgeslagen, wat als het zich aan ons openbaart, dat dat voor ons betekenis heeft. Of een enorme impact heeft, een enorme kracht heeft. En Jong vertelt dat hij in, een, in de kliniek waar hij heeft gewerkt... Toen hij nog niet voor zichzelf begonnen was, zou ik maar zeggen. <laughs> uh, een, man op een, een man op een bepaalde manier. Uh, die dus in de ogen van zijn collega's en iedereen zo gek als een deur was. Uh, bepaalde handelingen zag verrichten richting de zon. En uh, uh, die man die had ook een bepaald verhaal over die zon.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 die tot op heden zo tegen de 18 titels heeft zo. uitgegeven. Mooi. Ja. Ja. En je hebt ook zelf meegewerkt aan een boek. Er is een boek waar tien of twaalf mensen aan ja. meegeschreven hebben. Onder andere Peter Tone. Ik heb hem ja. vorige week gesproken uh, op de Dag Buiten de Tijd in uh, ja. Vierhouten. Toen heb ik nog even aangehaald dat jij vandaag onze gast was. Je moet de groeten van hem je Dankjewel. Dankjewel. Uh, daar heb je ook een hoofdstuk in geschreven. Ja, dat, ge dat boek heet Welkom in 2012... Ja. En dan mocht ik mijn visie uiteenzetten ja. op uh, wat betekent dat dan eigenlijk. Ja, en ik heb daar natuurlijk ook de jongejaanse invalshoek ook. En de wijze waarop uh, uh, de, de spirituele filosofie van Ivanhoff daar tegenaan Perfect. kijkt. Heb ik daarin kunnen uitwerken. Nou, ik, ik betrapte Peter erop dat hij volgens mij na ons gesprek van Peter en mij, dat hij het boek extra promoten. Want hij had het daar liggen. Okay. Dus dat mm. was echt, echt een mooie ervaring. Nou, Herman wordt helemaal warm als het over boek gaat. <lacht> Klaas, dat zit erop. Heel erg bedankt voor uh, nou, dat je hier wilde het, zijn. Denk, dat ik heb het, het erg leuk gevonden. Zeer interessant. Uh, uh, yeah. Om het zo te, uh, iets uit te vertellen. Oh. <coughs>